Bijna 400 steden en regio's wereldwijd hadden zich aangemeld... voor de titel slimste regio. De man die in Hoensbroek door de politie is doodgeschoten... nadat hij met een samuraizwaard en een bijl zijn buren te lijf was gegaan... was een man van 41 met psychische problemen. Vanmiddag kreeg hij ruzie toen hij coniferen in brand wilde steken. Drie buren wilden hem tegenhouden. De agressieve man doodde een van hen, twee anderen raakten zwaar gewond. De dader werd doodgeschoten toen hij een agent bedreigde.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 FC Utrecht speler Ricky van Wolfswinkel gaat naar Sporting Portugal. De 22-jarige aanvaller heeft in Lissabon voor vijf seizoenen getekend. Van Wolfswinkel had nog een contract voor twee jaar lopen bij FC Utrecht. Hoeveel de Portugezen voor de transfer betalen is niet bekend. Sporting Portugal schrijft op zijn website dat ook Engelse topclubs als Arsenal en Liverpool zaten te azen op de Utrechtse spits, die het afgelopen seizoen 15 keer scoorde. Het weer vannacht is het droog en een graad of 13. Overdag vrij zonnig met temperatuur tussen de 20 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht, het kan zijn dat u er anders over denkt... maar het leven is geen feest. Tenminste, dat is de titel van het boek dat onlangs verschenen is. Het klinkt een beetje somber, maar ik geloof niet... dat de man die het geschreven heeft en nu tegenover mij zit ook zo somber is. Wel beweert hij dat geluk niet maakbaar is... en rekent hij af met allerlei zelfhulpboeken... die geluk in tien stappen beloven. Pijn en verdriet horen nu eenmaal bij het leven... en je kunt niet altijd gelukkig zijn. Dat is niemand. Maar je kunt misschien wel leren om goed met die pijn en die tegenslag en het verdriet om te gaan. Ando Roks, goeienacht. Dan Dankjewel. moet je even wat zeggen, want knikken, dat, dat hoort niemand natuurlijk. Uh, schrijver van het boek, klinisch psycholoog, psychotherapeut... Uh, en uh, betrokken bij verschillende televisieprogramma's van de KRO... zoals de Rode Kamer. Uh, ben je gelukkig? Soms wel, ja. Op wat voor momenten? Het zijn hele wisselende momenten. Ik denk soms is het... Uh... Dat je iets met je kind doet, dat je met je vrouw een goede avond hebt... dat je in je werk mooie dingen kan doen, dat je iets van de wereld kan zien. En soms weet je niet eens waarom. Soms is het gewoon zo. Is, is dat niet de mooiste vorm van geluk? De mooiste vorm van geluk is de, het geluk wat er gewoon komt, wat er gewoon is. Ja. Ja. Maar je, je kan het niet echt oproepen? Nou ja, kijk, het maakt wel uit wat je doet in je leven. En het maakt ook wel uit hoe je naar dingen kijkt. Maar het is niet zo dat je rechtstreeks allerlei dingen kunt bedenken... om dat geluk in je leven te brengen. Ja. Het is meer iets wat je tegen kunt komen... als je weet wat je met je leven wil doen. Nou, um, nee, nog even één andere vraag. Als ik zeg over het algemeen, ben je dan een gelukkig mens? Over het algemeen geloof ik dat ik wel een gelukkig mens ben. Ja. Want er zijn allemaal van die onderzoeken geweest. Hè? Nee, dat, ja. dan, dan, dan, dan, dan schrik ik bijna van het geluk... In ons land. Ja. Zoveel mensen zeggen dat ze gelukkig zijn. En er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze ongelooflijk gelukkig zijn. Ik geloof dat maar 2% vindt dat het niet gelukkig is. Ja, nee, maar weet je, ik ben niet een soort nieuwe onheilsprofeet die gaat beweren dat mensen niet gelukkig zijn. Want nee. Dat is niet de streng van de. Maar, boek. maar als je dat hoort, dan denk je het leven is ja. dus wel een feest. Nou, dat waag ik te betwijfelen. Ja. Te betwijfelen. Ik denk dat het heel mooi is dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze gelukkig zijn en dat veel mensen momenten van geluk kennen. Maar de strekking van mijn boek is dat er ook een soort mythologie is over geluk en dat je zelf verantwoordelijk bent voor je geluk. En dat geluk gewoon een kwestie is van als je nou maar weet hoe je het doet en als je het nou maar goed doet, dan word je vanzelf wel gelukkiger. Ja. En voor heel veel mensen, en misschien niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen is dat niet de realiteit. En dus ook als je niet gelukkig bent, is het mooi je eigen stomme schuld? Nou, dat is dan de consequentie. Hè? Als je die mythe aanhangt... dat het gewoon een kwestie is van je leven goed inrichten... en dat je het goed moet aanpakken, dat je het goed moet doen... dan zou je in principe een gelukkig mens moeten zijn. Dat betekent dat als dingen niet goed gaan, als je je kloten voelt... of als het tegen zit en je weet even niet meer wat je moet... Ja, dan is dat dus je eigen stomme schuld. Dan heb je het niet goed gedaan. Ja. En dat is niet waar. Nee. Maar al die mensen die zeggen dat ze heel erg gelukkig zijn... Euh, zitten er daar een boel tussen die zich vergissen? Ja, wie ben ik om dat te beoordelen? Ik, weet je, bedoel, alle mensen die ik ken, die ik om me heen heb... En er zitten over het algemeen hele aardige leuke mensen in... die leuke dingen hebben, die mooie dingen in hebben in hun leven. Al die mensen kennen ook momenten en situaties... waarin ze uh, vastlopen, waarin ze het moeilijk hebben... waarin ze pijn of verdriet hebben. Gelukkig betekent niet dat je je nooit kunt voelen of zo. Ja, begrijp ik. We gaan even luisteren naar het antwoordapparaat... gisteren ingesproken door Lex Bolmeijer. Er is één nieuw bericht. Narigheid hoort erbij, net als feestslingers... Um, in gesprek met Ando, zou je hem kunnen vragen, Klaas van welke ervaring in zijn eigen leven heeft hij echt moeite gehad... om het te verwerken, om te aanvaarden. Dag. Ja, meteen een lachje. Nee, bij roos. Lekker dan, in de eerste vijf minuten. Ja, ja. Ja. Zo, nu gaan we jou eens even ja. op de bank leggen. Ja. Nou. Um, wat ik op mijn eigen pad ben tegengekomen... is dat, dat uh, mijn vrouw op enig moment uh, behoorlijk ziek werd... En dat heeft er wel behoorlijk in gehakt. En het heeft mij echt wel heel lang gekost om een vorm te vinden om dat te aanvaarden. En daar op een adequate manier mee om te gaan. En niet eindeloos in die strijd en in dat conflict te belanden wat er in eerste instantie omheen zat. Ja. Ja. Ik, wil, ik wil daar niet te veel indiscreet vragen nee. afstellen, maar <laughs> kun <treeks> je dat iets concreter maken? Ja. Nou ja, er is ook een hoofdstuk in mijn boek, hè, dat gaat over ziekte... Ja. En over wat er gebeurt als iemand. Uh... Maar even bij jezelf blijft. Ja. Hè? Bij mezelf blijft. Nou, op het moment dat mijn partner niet meer de vrouw kon zijn die ze was, omdat ze ziek werd. Ze veranderde heel erg. Werd er in ieder geval ontstond er een hele andere situatie. Ja. Kon je andere dingen met elkaar doen. Kun je op een andere manier met elkaar omgaan. Ontstond er afhankelijkheid? Ook. Ja. En dat betekent dat het leven er heel anders uit gaat zien. En dat je een andere manier moet vinden om met elkaar om te gaan en met je leven om te gaan. Heb je die gevonden? Het begint er steeds meer op te lijken dat ik die heb gevonden, ja. Want die ziekte is er nog? Ja. Dit is moeilijker, Om <laughs> meteen over jezelf Dat kan me ook wel iets bij voorstellen. Ja. Zullen we ja. hierbij laten? Of we? Graag ga verder, ja. Nou ja, nee, ja. Maar dan, nee, maar neem maar hierover dan. Want hoe heb je dat geleerd? Nou, ik denk dat... Um... Het belangrijkste is om op een gegeven moment... in mijn geval, wat voor mij gewerkt heeft... Ja. is om op een gegeven moment eerlijk naar jezelf te zijn... over wat het voor je betekent en wat het met je doet. En dat is niet makkelijk. Want als er vreselijke dingen in je leven gebeuren... dan uh, krijg je daar niet alleen maar uh, harmonieuze en romantische gevoelens bij. Dus het geeft ook gevoelens waar je van schrikt... en ook gedachten en fantasieën en ideeën... waar je eigenlijk niet trots op bent. Of waar je je was boos op je vriendin? Bijvoorbeeld of je gaat fantaseren over hoe het leven zou kunnen zijn... en je voelt het als onrecht dat het... Uh... Als het er niet meer was? Sorry? Als het er niet meer zou zijn? Nee, nee, je gaat fantaseren over hoe het zou zijn... als iemand niet ziek zou zijn, of uh, hoe het leven had kunnen zijn... als die ziekte er niet was geweest. En zo kun je allerlei uh, gedachten en gevoelens en weet ik wat krijgen. Waarvan het helemaal niet zo eenvoudig is om dat ook onder ogen te zien... en daarbij stil te staan en te voelen wat het voor je betekent. Waar je je eigenlijk voor schaamt? Ja, bijvoorbeeld. ja. ja. Kun je er eigenlijk wat aan doen als mens? Want ik denk dat heel veel ja. mensen dat hebben. Ja. Gedachten waarvan je denkt... Uh, ja, misschien wens je wel eens iemand dood of zo. Ja. Ik, je noemen, maar wat, ja. Of een erge ziekte toe. Uh, ja. En dan denk je, yeah, shit, hoe kan ik dat nou denken? Heeft iedereen dat? Ja, natuurlijk heeft iedereen dat. Ja. Ik heb in het boek het voorbeeld genoemd van... probeer tegenwoordig maar eens iets te horen over bijvoorbeeld allochtonen. Zonder dat je daar meteen bij ook aan wilders moet denken... en aan allerlei negatieve gedachten enzovoort. Dat is niet omdat je het daar nou mee eens bent... of omdat je je daarin kunt vinden. Maar er is niet aan te ontkomen. Je krijgt zoveel input en je krijgt er allerlei gedachten bij... en allerlei gevoelens bij. En dus denk je soms ook dingen waar je van kunt schrikken... of waar je zelfs angstig van kan worden... of waar je je uh, voor kunt schamen. Of het kan zelfs zover gaan. Het is helemaal niet raar om bijvoorbeeld... als je aardig aan de grond zit, om te denken dat het leven niet meer hoeft. Het is helemaal niet raar om te denken... dat je het je best uit het leven zou willen stappen. Maar dat is wel een hele angstige gedachte. En ook eens een ja. gedachte waar je voor veel mensen zich voor schamen? Nou, Het is in ieder geval een gedachte die je niet zomaar uit kunt spreken... want dan breekt de uit, ja. Ja. ja, en dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Van, van, uh, het is heel moeilijk om, je om allerlei vervelende gedachten en gevoelens... gewoon te zien als dat het gewoon gedachten zijn, dat het gevoelens zijn. Dat het maar een reactie is op wat er op dat moment in je leven gaande is. Ja. We vallen snel samen met dat soort gedachten. Dus de gedachte van, uh, ik noem maar wat, van ik ben slecht of ik wil dood... of uh, mijn leven heeft geen zin. Dat voelt al snel alsof het een soort feit is waar je mee te dealen hebt. In plaats van dat het een gedachte is die je hebt. Omdat je op dat moment nou eenmaal ellendig voelt. Of even niet weet wat je moet. Ja, Je moet ja. mild zijn over je eigen gedachten. Je moet mild zijn over je eigen gedachten. Ja. En tegelijkertijd moet je ze leren nemen met een korrel zout. Want het zijn maar associaties. Het zijn maar Google hits. Wacht ja. even. Het zijn maar Google hits? Ja. Hoezo? Uh, nou, kijk kun je dat brein voorstellen als een soort Google, als een soort zoekmachine van internet. Je tikt er een woordje in en dan krijg je talloze hits. Niet omdat ze nou allemaal zo relevant zijn, niet omdat je er nou allemaal iets mee kan of zo, maar je associeert erop los. Maar hoe het... tik je een woordje in je brein? Nou, op het moment dat jij tegen mij zegt zo net van... Uh noem eens een gebeurtenis in je leven... waar je moeite mee had om die te verwerken... dan flitsen er meteen allerlei talloze gedachten en situaties... in mijn hoofd voorbij, waar ik het over zou kunnen hebben. Ja. En overheen komen er meteen allerlei gedachten... wat vertel ik wel, wat vertel ik niet. Ja. En oh jee, moet ik hier wel op ingaan? Moet ik dit wel vertellen? Hoe zal mijn vrouw dit vinden? Die zit nu naar mij te luisteren. Weet je? Wat zullen mijn vrienden vinden dat ze mij dit nu horen zeggen? Dat schiet allemaal voorbij in mijn hoofd. Talloze gedachten. Jij, bent het Jij geeft het zoekwoord in dit geval. En mijn Google gaat aan het werk. En er zijn er allerlei gedachten. En hoe uh, selecteer je daaruit? Ja, dat is interessant. <laughs> ja, wat een goede vraag. Kijk, zolang het gaat om neutrale dingen, of om praktische dingen... selecteer je op functionaliteit of zo. Dan, dan kies je de dingen uit die bruikbaar zijn. Als ik straks een taxi moet hebben, hier in Hilversum tik ik in... Hilversum taxi, en dan krijg ik twee hits of zo... en dan weet ik waar ik een taxi kan bellen... en al die andere hits, daar kijk ik niet eens naar, want die zijn niet interessant. Als het om emotionele dingen gaat, gebeurt er iets anders dan kies je niet meer zo snel op functionaliteit, dan kies je op emotionele impact. Dus, dus iets wat je het meest raakt, iets komt wat het je het meest raakt naar boven. Niet omdat het nou zo relevant is, niet omdat je er nou per se iets mee zou moeten... maar omdat het gewoon de meeste emotionele lading heeft. Kwam jouw verhaal als eerste naar boven? Ja. Dus heb ik nog even twee andere alternatieven overwogen... maar ja, dat moet allemaal in een split second. Ja. ja. ja. Goed. Uh, even een stapje terug. Ja. Even, even naar het boek. Okay. Het leven is geen feest. Ja. Um, ik zei net al, dat is een beetje een reactie op al die boeken die er ook zijn geschreven. Zelfhulpboeken, waarin gezegd wordt, als je dit en dat en dat en dat en dat nou maar doet, mm -hmm. dan word je gelukkig. Mm -hmm. Waarom moest jouw boek geschreven worden? Ja, waarom moest mijn boek geschreven worden? Nou oh ja, kijk, in mijn eigen leven, persoonlijke leven, met, met vrienden, met, met mensen om me heen, maar ook zeker in mijn werk. Ja, ik zie heel veel mensen die bij mij komen, omdat ze op een of andere manier zijn vastgelopen. Wat ik daarin bespeur is dat, behalve dat die mensen dan te dealen hebben... met, uh, met de problemen waar ze mee zitten dat ze zich er ook vreselijk over schamen of schuldig voelen... of het idee hebben dat ze niet normaal zijn. Of dat, want je hoort toch eigenlijk gelukkig te zijn? En je hoort toch eigenlijk gewoon het leven aan te kunnen? En je moet eigenlijk niet met dingen zitten? Ja. En dat is ook de boodschap die je vanuit al die leuke tijdschriftjes... en televisieprogramma's en zelfhulpboeken krijgt... van als je het dan maar zo en zo doet, dan is het leven geen probleem. Ja. Ja, dat betekent dus dat als je dat niet voor elkaar krijgt... Dat, dat het dus iets niet goed is aan jou. Maar aan de andere kant, als, als uh, iedereen maar gelukkig was... dan zouden die boekjes niet geschreven worden. Dus het feit dat die boeken er zijn, geeft ook ja. wel aan dat heel veel mensen ongelukkig zijn. Nee, dat is natuurlijk de paradox. Dat is natuurlijk de paradox. Maar kijk, het punt is ook een beetje, denk ik, van mede, doordat we hier. Uh, nou, wij leven in een hoek van de wereld waarin alles maakbaar lijkt. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Weet je, we hebben het hartstikke goed. En we zijn verzekerd en tegen van alles en nog wat. En beschermd tegen van alles en nog wat. En we krijgen heel veel voor elkaar. En daarmee lijkt het ook alsof je alles in eigen hand hebt. Alsof je je eigen leven kunt maken. Alsof je je eigen gevoelsleven kunt maken. Ja. En dat is niet waar. Ja, de rest van de wereld weet dat nog. Dat dat niet zo is. Maar in het Westen? Maar hier in het Westen lijkt het alsof de redding nabij is... dat we het voor elkaar gaan krijgen. Maar, maar die mensen die, die boeken schrijven, die zelf wel ja. boeken... die mensen die beweren dat geluk wel maakbaar is. Dat mm -hmm. je geluk kan worden. De positieve psychologie... bijvoorbeeld van mm -hmm. Seligman. En, en, mm -hmm. nou, zo zijn er veel meer psychologen... Ja. die ook tamelijk gerenommeerd zijn. Die zijn toch niet helemaal gek? Oh nee, ik zeg niet dat ze gek zijn... Het <laughs> ze zijn niet gek. En, kijk, en de boodschap is ook niet dat het allemaal onzin is wat die mensen verkondigen. Maar mijn focus is gaan liggen op dat stuk waarin mensen het daar niet mee redden. Ja, maar, ik... maar in het persbericht staat ook dat je afrekent met al die boeken... en al die mensen die dat geschreven hebben. Ja, dat wil nog niet zeggen dat het allemaal onzin is als ze verkondigd hebben, natuurlijk. Maar het gaat mij vooral over de boodschap dat natuurlijk mag je gewoon gelukkig zijn. Weet je? Ik ben geen onheilsprofeet. En natuurlijk is het zo dat mensen heel vaak heel goed in staat zijn om met moeilijke dingen om te gaan. Dus blijf dat vooral zo doen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we in een soort cultuur leven waarin het lijkt alsof alles maakbaar is, alsof het raar is als je, je ellendig voelt of onzeker voelt als je niet weet hoe je met je kinderen om moet gaan, enzovoorts. En ik denk dat heel veel mensen lijden onder die boodschap. Dat is gevaarlijk dus, die boodschap? Dat is een gevaarlijke boodschap, ja. Want dat betekent dat mensen niet alleen te dealen hebben... met de lastige dingen die er zijn... maar dat ze daar overheen ook nog het gevoel krijgen... dat ze incompetent zijn of die deugen... of dat ze op een of andere manier niet geschikt zijn voor het leven... of ja. geen goede ouders zijn of uh, whatever. Ja. Ja. Wat stel jij daar dan tegenover? Nou, wat ik er tegenover stel... of probeer te stellen... is om, om eens wat eerlijker te kijken... naar hoe het nou echt voor je is. En eigenlijk ook meer in de openheid te gooien van dat wat heel veel mensen ervaren... als iets van hunzelf, als iets heel persoonlijks... wat ze ook verborgen moeten houden. Dat dat bij nader inzien helemaal niet zo persoonlijk en uniek is. Maar dat dat iets is wat we collectief allemaal weten en ook voelen. Maar de norm is dat je daar niet over praat. Maar wat weten we allemaal collectief? Nou, dat je af en toe de pest hebt aan je kinderen. Dat je relatie af en toe dermate ingewikkeld is. Dat je denkt van, ik ga liever weg. Dat je uh, bang bent dat je doodgaat. Dat je op je werk af en toe denkt, wat ben ik een vredesnaam aan begonnen. Weet ik wat, al die dingen zijn er ook. Ja. Maar er zijn mensen die hebben toch alles mee? Ja, weet je. Um, niemand uh, wordt overgeslagen. Dus het zal ongetwijfeld zo zijn dat het een het harder treft dan de ander. En er zijn ongetwijfeld zondagskinderen. Maar ik kom ze zelden tegen. Ja. Dus euh, nou ja, die boodschap die wil je mensen meegeven. Je bent ja. niet de enige. Euh, het, het, het, bij het leven hoort nou eenmaal lijden. We hebben allemaal tegenslagen, ja. We hebben allemaal verdriet. Ja. Maar ja, dat is leuk om te weten. Maar daar moet je wel mee verder. Ja. En hoe moet je daar dan mee verder? Nou, hoe je daarmee verder moet. Um, kijk, die idee erachter is natuurlijk niet van... Uh, ga nou maar bij de pakken neerzitten... en, en uh, geef nou maar toe dat het leven een grote hel is. Ofzo. Dat is niet de strekking. Nee, de strekking is dat... Uh, het overmatige geloof in die maakbaarheid. Uh, de illusie dat je alles uh, glad zou kunnen strijken. dat dat uiteindelijk er vaak toe bijdraagt. dat je ellende alleen maar groter wordt. Ja, nee, maar hoe voorkom je dat dan? Want, u, want jij, jij hebt het in jouw boek over de ACT. of ACT-methode. ACT. Ja. act. act. act ja. Ja. Ja. Ja. Wat is dat? Ja, wat is ACT? ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dat is niet echt te vertalen in het Nederlands, dus ze hebben het bij Engels gelaten. En dat is eigenlijk een soort. Ja, nieuw. Ik weet niet. Het is dus in ieder geval een nieuwe beweging binnen het veld, zou je kunnen zeggen. Het maar, veld van psychologen? Het veld van psychologen. Uh, waarbij een beetje dat idee van dat medische model... van als je emotionele problemen hebt, dan heb je eigenlijk een ziekte... en dan doe je daar therapie of pillen tegenaan en dan komt het wel weer goed. He, dat is een beetje het uitgangspunt van het ja. medische model. Nou, dat wordt terzijde geschoven. Het idee is eigenlijk van dat emotionele pijn, worstelingen... of het nou gaat om hele grote dingen of om kleine dingen... dat die gewoon bij het leven horen. En dat als je dat meer durft te onderkennen en meer durft te zien meer met mildheid eigenlijk durft te erkennen dat dat is hoe het soms voor je is. Dat je daarmee voorkomt dat je leven steeds meer gaat over het vechten... tegen je eigen pijn en je eigen verdriet. En je eigen tekortkomingen. En je eigen tekortkomingen. En je eigen afwijkingen. Precies. Want voor je het weet gaat je leven vooral over... dat je uh, probeert van al die ellendige gedachten en gevoelens af te komen... in plaats van dat je leven nog gaat over wat je met je leven zou willen doen. Ja, dus het is een vorm van uh, erkenning... Ja. Je moet uh, weten en erkennen dat het zo is. Ja. Uh, en, en vervolgens, punt 2 van die act-methode, ja. is dat je uh, je waarde moet vaststellen. Ja. De waarde in het leven. Ja. Waar, waar heb je het dan over? Ja, dat klinkt een beetje vaag natuurlijk, hè? Waarde. Nou ja, dat klinkt heel bekend. Waarde normen hè? Dus de waarde en normen, Dus het associeert de, meteen in je Google met balken. En de, ja. En de, nou ja, daar zijn we ook niet heel blij mee, maar goed. Nou, um, sommige mensen wel. Hè? Sommige mensen ook weer wel, natuurlijk. <laughs> ja, nee, goed. Waarde gaat uiteindelijk over wat zijn nou de dingen die jouw leven de moeten waard maken? En dat klinkt misschien een beetje vaag... maar uiteindelijk gaat het over hele concrete dingen. Het gaat over, wat zijn nou die momenten in je relatie... dat je voelt van, dit is waarom ik bij jou wil zijn? Ik bedoel, wat zijn nou de momenten dat je in je werk denkt... van, dit is waarom ik het eigenlijk doe? En dat zijn die momenten dat je voelt van, nu klopt het. Nu voelt het goed. Dit is waarom ik hier wil zijn. Of misschien juist wel de momenten dat je enorm baalt van dingen en je enorm kunt opnaaien over dingen. Of heel veel emotionele pijn kunt ervaren. Dat vertelt ook iets over je waarde. Want dat zijn de momenten dat er blijkbaar dingen gebeuren die niet kloppen met hoe je het zou willen doen of hoe je het zou willen hebben. Ja. En waarde heeft niet te maken met zo moet ik leven, zo is het goed. Nee, want dat zijn regels normen. en dat zijn normen en dat zijn. Nee, waarde gaat niet over wat je erover kunt bedenken. Want dan wordt het weer een soort nieuwe mythologie. Weet je? Waarde gaat veel meer over. Als je stil durft te staan bij wat, wat je in je dagelijks leven eigenlijk tegenkomt, met de mensen die om je heen zijn, al die dingen die je doet. Als je daar werkelijk bij stil durft te staan van wat dat de moeite waard maakt, wat nou de momenten zijn dat het er toe doet, dan krijg je zicht op wat je waarden zijn. En als je dat zicht hebt? Nou ja, dan kun je dus, als het goed is, kun je gaan zoeken naar waar steek je nou eigenlijk je energie in? Waar streef je nou eigenlijk naar? durf je op een gegeven moment onder ogen te zien... dat dit is wat het de moeite waard maakt en ook daarvoor te gaan. Maar je moet dus als het ware in je hoofd hebben van... dit is voor mij belangrijk, dit zoek ik in mijn werk, in mijn relatie... in welke situatie dan ook. En daar moet ik steeds naar zoeken. Ja, en daar en, moet ik steeds aan werken. Precies. En ondertussen... En doel stellen. Ja, doel. Weet je, het, het is... Je, je kunt daar doelen in stellen natuurlijk en dat doe je ook. <kliek> maar waarden zijn geen doelen. Ik bedoel, als jij vindt... Als je, heb jij kinderen? Eentje. Eentje, ja. Nou ja, kijk, als je een kind hebt, dan is het niet raar als een van je waarden zou zijn dat je uh, beschikbaar bent voor het kind. En dat je uh, uh, zorgt dat zo'n kind veiligheid bij je vindt. En het, dat het leven aan kan. Precies. En leuk vindt. Ja, en, kijk, en dat is niet iets waarvan je kunt zeggen: Nou, dat ga ik komend weekend even regelen en dan is het klaar of zo. Weet je? dat is iets wat je altijd zult moeten blijven doen, het ja. is nooit af. Of zo. Ja. Dus waarden gaan niet over nou ja, dat ik zorg dat ik voor mijn twintigste een BMW kan kopen. of zo. Maar kun je even uh, aan de hand van jouw eigen waarden -hmm. uh, wat concrete voorbeelden noemen? Wat zijn nou belangrijke waarden in jouw leven? Wat zijn waarden in mijn leven? Nou, ik heb ook een zoontje van, uh, van elf. Tjö. En ik denk een belangrijke waarde naar hem toe is dat ik in ieder geval probeer om... Uh, beschikbaar te zijn. Dat, dat ik benaderbaar ben. Dat ik tijd voor hem vrij maak. Dat ik hem het gevoel geef dat hij met alles bij mij kan komen. Dat, dat hij het groen heeft dat, dat ik blij met hem ben. En dat lukt niet altijd. Maar zijn dat waarden? Of... Ja. Dat zijn de waarden. Ja. En dat lukt niet altijd. En, en waarden in, in je werk bijvoorbeeld? Waar, ja. waar draait het om in je werk? Nou, ik denk voor mij is de waarde in het werk het zit in de sfeer van. Het valt nog niet zo mee hoor, om er heel concreet woorden aan te geven. Nee, maar je maar, hebt er een heel boek over geschreven. Dus jij weet ja, nee, dat je kan het er zo je, uitgooien. Je zag ja. hoeveel woorden er voor nodig waren. Ja, ja. Nee, maar in het werk gaat het bijvoorbeeld over van, van dat je contact kunt maken met mensen. Dat je. Dat je uh, uh, Omdat je psycholoog bent of ja. voor iedereen is dat belangrijk? Nou, in mijn werk is, is dat denk ik een stuk ja. wat, wat belangrijk is. Dat je contact kunt maken. Dat je. Uh, Iets kunt begrijpen van wat mensen bezighoudt. Dat je soms dingen kunt aanraken. waardoor er weer beweging komt. En dat, dat je lever... mensen kunt helpen. Ja. Niet echt? Ook. Maar niet zo belangrijk, zo te zien. Nou ja, weet je, het is, het is een beetje. Ja, natuurlijk gaat het erom dat die mensen komen om geholpen te worden. Dus dat is ook wat je voor elkaar moet krijgen. Maar dat is niet eens het meest wezenlijke. Het meest wezenlijke is dat je contact kunt maken. en dat je op een of andere manier. op een gegeven moment iets van verandering teweeg kunt brengen. En, en nu jij die waarde kent, wat heeft dat dan betekend? Voor jou? ja, nou, weet je, het is niet zo dat je die waarde even uh, bij elkaar bedenkt en dat het dan klaar is of zo, bedoel, nee, maar het moet toch ergens toe leiden. <kuggen> Anders <kuggen> ja, kan je het het er niet toe leiden, maar het je, kunt het je voorstellen als een soort van uh, richting waarvan je gaandeweg ontdekt van van waar het eigenlijk over gaat. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal een vreselijk vaag, maar uh, kijk, het gaat erom dat, dat je elke keer weer bij jezelf teruggaat naar ervaar ik nu de dingen en doe ik nu de dingen. Uh, die, die voor mij kloppen, die kloppen met hoe ik in het leven wil staan. Yeah. En dat is heel moeilijk om dat te definiëren. Dus het is niet een soort regel van... als ik nou maar dit en dit doe, dan komt het goed of zo. Ja. Het gaat over wat je ervaring is. En kan je dan ook aangeven waar het wel eens misgaat? En waar je dan jezelf er even moet toespreken? Ja, nee, voortdurend. Um, ik ben niet altijd die ideale beschikbare vader... die altijd open en beschikbaar en begrijpend is. Dus als jij in de krant zit en Tjeu komt bij... en jij ja. zegt, nou, zo doe ik niet erop, ik wil even die krant lezen... dan denk ik, oh nee, mijn waarde, kom maar, kom ja, maar. Ja, ik vrees dat ik het niet eens zo hoef te zeggen. Een blik is al genoeg. Ja. ja. ja. Maar, dan, maar kom je dan snel bij zinnen? Of, nou ja, is het was een dag later dat je denkt, shit, heb je hebt je fout gedaan. Kijk, ook daarin moet je op een of andere manier uh, jezelf leren aanvaarden. Hè? We zijn kwetsbare wezens en we zijn veilbare wezens. En je bent niet altijd optimaal. En uh, er gebeuren voortdurend allerlei dingen in je leven en in jezelf... waardoor je de weg af en toe ook weer kwijtraakt. Ja. En ook daar zul je op een of andere manier een soort mildheid bij moeten hebben. Ja. Ben jij mild voor jezelf? Uh, nou, ik geloof niet dat dat echt zo is. Nee. nee. nee. Dus je hebt zelf ook nog wat te leren? Ja, het is ook nooit klaar, toch? Ja. Is, is het wel veranderd sinds je de, de ja. acte ja. We ja. wetenschap ontdekt hebt? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, ja? ja. Je kijkt wel anders <coughs> naar jezelf. Nou ja, weet je, dat is wel grappig. Van, um, die hele act business, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is een soort internationale club. Die, die zoeken elkaar één keer per jaar op. Of die organiseren workshops, weet dik veel. En dan zit je, moet je je voorstellen dat je twee dagen in zo'n workshop zit... met 30, 40 mensen from all over the world... En die zitten eigenlijk vooral met elkaar te praten over... Moet je wat water? Ja, ik moet wat water. Ja. Die zitten vooral met elkaar te praten over wat het leven ingewikkeld maakt. Ja. En wat ze eigenlijk nastreven. En hoe moeilijk het is om dat ook daadwerkelijk te doen. En ik vond het wel een eye-opener. Want tot nu toe heb ik altijd in mijn studie en op al die congressen zie je allemaal van die geleerde mensen die stabiel zijn en die vertellen hoe het moet. En uh, als je het allemaal zo en zo aanpakt, dan komt het allemaal wel goed. Ja. En net het hele echt wereldje is het naar huis dat, dat, ja, dat die facade. Poceteren met je zwakheden. Ja, dat, zo zal het, uh, Zo kun je het ook zien. Weet je? Ja, zo kun je het ook zien. Maar het betekent in ieder geval dat het bloed een beetje gaat stromen dat het niet alleen maar een soort afstandelijk iets is... waarin het lijkt alsof het alleen maar gaat over die patiënten met een stoornis... maar dat het uiteindelijk gaat over echte mensen... en dat het dus ook gaat over jezelf. Ja. Ja. Het is niet helemaal nieuw, hè, die act Nee. Nee. want het komt uit het zenboeddhisme. Althans, Ach, het is een ja, mengel, je van alles en nog wat. Weet je, Ik bedoel, op zich is het uh, puur theoretisch gezien, wordt het bij die gedragstherapie. Weet je, dat, dat, zoals je dat bij fobie hebt bijvoorbeeld. Van, nou ja, als je iets eng vindt en je zult tien jaar thuis, dan ga je naar een therapeut. en dan zegt die therapeut: U moet gewoon eens naar buiten. En dan ga je die angst opzoeken en dat is gedragstherapie. En daar komt die act in principe ook uit voort. Alleen het verschil is denk ik wel... Van dat ze eigenlijk uit allerlei hoeken en gaten... hebben ze allerlei methoden naast elkaar gelegd. Dus het lijkt voor een deel op sensitivity training. Het lijkt op zen-boeddhisme. Het lijkt op mindfulness. Het, het heeft allerlei aspecten. Lekker een beetje geshopt bij allerlei... Uh... Ja, zeker. Maar... dat is op het niveau van wat je doet met mensen. De achterliggende gedachte is voortdurend weer... van dat je mensen leert om stil te staan bij wat er is... Niet meer te vechten tegen wat er is. Ja. En vervolgens als het ware je meer te gaan richten op wat je met je leven wil doen. In plaats van dat je alleen maar probeert af te komen van al die lastige dingen. Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik heb dat uh, boek gelezen en uh, ik vond het wel troostend zo nu en dan. Hè? Het is toch, zo, kijk, ik denk wel dat er veel in staat wat ik eigenlijk al wist. Zeg maar, uh, categorie open deuren. Uh -huh. die, die staan er wel in bijvoorbeeld: uh, kijk, ik heb er, Het leven gaat niet over rozen, uh, leef in het uh, heden en nu, uh -huh. accepteer wie je bent en zo. Dat soort dingen hebben we allemaal wel vaker gehoord. Uh -huh. dat staat natuurlijk, uh, probeer je die te voorkomen eigenlijk of, of denk je van die heb ik nou eenmaal nodig om een verhaal te vertellen? Nou ja, weet je, dat is het lastige van woorden en van taal. Want wij hadden het erover. Sommige dingen wisten wij wel, dachten ja. we. Maar ja, ik dacht ook, we, we, ja, als je het niet opschrijft... dan wordt het zo'n rommelig boek misschien. Nou ja, kijk. De eerste versie besloeg de helft van het boek. En dat was een soort bouillonblokje. Dus dan nee. moet je in het water gooien en dan... Uh... Ja, precies. Nee, Maar goed, weet je. Ik denk dat, dat het waar is wat je zegt. Dat er heel veel dingen in staan die, die, uh, die echt niet heel nieuw zijn. Maar een deel van die dingen... dreigen wel steeds meer naar de achtergrond te raken. Ja. Kijk, uiteindelijk lukt het helemaal niet meer om nieuwe dingen te bedenken. Dan zit je meer in een soort golfbeweging... waarin dingen op een gegeven moment wat meer geaccentueerd worden... en andere dingen weer meer naar de achtergrond vliegen. En zeg je daarmee dat echt gedoe, dat gaat ook weer over? Tuurlijk, ja. ja. En wat moet jij dan? Oh, bedenken we niet. Ja. Of, of, of ik word een cynische oude man die vindt dat het vroeger allemaal beter was. Ja. Maar, maar ja. verder moet ik zeggen was het wel troost. Het is wel een troostende gedachte ja, nee, hè, dat, ja. dat ook die mensen waarvan je denkt die hebben altijd geluk, die zijn altijd succesvol, die twijfelen ja. nergens aan. Nee, dat maar dat is natuurlijk niet zo. ook ongelukkig zijn ja. af en toe. Nee, Dat is natuurlijk een mooi ja. idee. Dat is natuurlijk het mooie van mijn vak. Hè. <laughs> ik kreeg allerlei mensen in mijn kamer, allerlei soorten en maten en. Uh... Hele geslaagde mensen, hele gelukkige mensen, hele succesvolle mensen. En bij mij mogen ze over de andere kant praten. Dus dat is het mooie van mijn vak. Dat je in de loop van de jaren ontdekt dat er altijd een andere kant is. En, en denk je dan als psycholoog, ik heb het zo slecht nog niet? Doordat je al die ellende van anderen hoort? <laughs> nou, weet je, uiteindelijk... natuurlijk is het zo, sommige mensen die krijgen het harder voor de kiezen dan, dan anderen. Maar uiteindelijk zijn mensen niet zo verschillend, hoor. Uiteindelijk zijn ze niet zo verschillend. We hebben allemaal pech en we hebben allemaal onze zwarte kant. Ja. En het geeft niet. Hmm. Ja. Goed, we gaan even naar wat muziek. Jij hebt uh, iets moois meegenomen. Ja. Vertel even wat en vertel even waarom. Ik heb een spinvis meegenomen. En ik heb de hele week alle cd's gedraaid... omdat ik niet wist welk nummer ik uit moest kiezen. Maar uiteindelijk is het astronaut geworden. En ik weet het niet meer precies... maar de fantasie die ik erbij heb... is dat hij dit liedje ooit voor zijn kind gemaakt heeft... En het gaat eigenlijk over de reis, het gaat over het astronaut... maar het gaat natuurlijk eigenlijk over het leven. Maar jij citeert hem ergens in je boek? Ja. En komt dat hieruit? Nee, het komt niet uit dit. En waarom heb je dat liedje niet gekozen? Ik vond deze toch mooi voor vanavond, ja. Astronaut. Ja. Van Erik de Jong, oftewel spinvis. <truimertje> Spinvis was dit, Erik de Jong. Uh, Ando, Rox en ik vinden dat allebei heel erg mooi, de muziek van Spinvis. Dus dat is leuk. Uh, Ando Rox te gast, uh, de schrijver van het boek Het Leven is Geen Feest. We hadden het er net over dat het boek ook een mooie omslag heeft. Een soort Mickey Mouse die er een beetje treurig bij zit. Uh, in een rookgordijn, als het ware. En uh, ja, uh, Ando is behalve schrijver psychotherapeut, klinisch psycholoog. Heeft ook uh, meegewerkt aan televisieprogramma's... zoals De Rode Kamer van de Karo. Um, nou, hij zit hier in verband met dat boek... dat uh, uitgaat van de ACT-methode. Daar hebben we het al eventjes over gehad. Ik ga ook nog even vertellen dat dit gesprek... mocht u uh, zo moe zijn dat u het niet meer helemaal gaat redden... tot uh, kwart voor één, dan, dan kunt u het morgen weer terugluisteren... via de podcast. En die is te vinden op onze website ksaluna.ncrv.nl. En um, ja, daar is van alles te vinden. Dus het is misschien leuk om daar sowieso een keertje te gaan kijken. Uh, Ando, even over die ACT-methode. Op een gegeven moment uh, uh, dan heb je dat wel allemaal zo'n beetje uitgelegd. En dan ga je het toepassen op verschillende levensgebieden, uh, zoals je dat noemt. Mm -hmm. uh, zoals uh, de omgang met anderen, het werk, uh, relatie, vriendschap, uh, opvoeding... Ik zal vast wat vergeten. Maar ik, we pikken even de relatie eruit. Hè? Mm. Uh, want uh, ook hier ligt het geluk niet per se voor het oprapen. Hè? En uh, komen we allemaal problemen tegen. Uh, men de, mensen veranderen, krijgen andere voorkeuren. De partner verandert. Mensen groeien uit elkaar. Gaan we spanning missen. Uh, daar is het ook weer belangrijk om die act-methode toe te passen. En dat dus als eerste maar te uh, accepteren... en ervan uit te gaan dat dat niet heel abnormaal is. Ja, nee, dat, dat op de eerste plaats. Maar het gaat er ook een beetje over natuurlijk. van dat is... Misschien nog een beetje onderbelicht gebleven tot nu toe. Van, het idee is natuurlijk juist van, van dat, dat je door het te accepteren in ieder geval voorkomt dat je in allerlei dwaalsporen en valkuilen terechtkomt. Door uiteindelijk in een relatie bijvoorbeeld allerlei regels te introduceren en allerlei dingen te gaan bedenken... waarmee je elkaar vast probeert te houden... of elkaar dingen probeert voor te schrijven of te verbieden... dood je uiteindelijk de intimiteit en de relatie die je met elkaar hebt. Maar waarom doen mensen dat elkaar dingen voorschrijven of nou, jaloers worden? Nou, omdat je graag wil dat die ander zo zou zijn... zoals je vindt dat die moet zijn. Of omdat je bang bent dat die ander je in de steek gaat laten. Of omdat je... Uh, eigenlijk vindt dat uh, die ander zijn best voor je moet doen. Of of whatever, of dat je vindt dat je relatie anders zou moeten zijn... zoals het op tv is en zoals een film, zo weet ik veel. Ja. Dus er zijn alle ideeën over hoe het zou moeten zijn... en op het moment dat je dan tegen dingen aanloopt die daar niet mee kloppen... hebben mensen de natuurlijke neiging om dat te willen veranderen. Alleen zie je heel vaak dat die pogingen tot verandering... Uh, niet altijd nou echt ertoe leiden... dat er weer een beetje leven ontstaat in zo'n relatie... maar dat het eerder de boel doodslaat. Want die pogingen die leiden er toe dat mensen elkaar dingen gaan opleggen. En... Nou, bijvoorbeeld. Of dingen voor elkaar gaan laten... of dingen maar niet meer bespreken... of het er maar niet meer over hebben, of ja. uh, whatever. Want dat vluchtgedrag is iets wat heel vaak terugkomt... Hè? Waar, ja. je, waar je ook regelmatig ja. over schrijft. Dus het, het ja. soort van ontkenning dat het niet klopt... of het er in ieder geval maar... Onder het vloer Je kunt allerlei manieren bedenken. Ik denk dat is ook de essentie. Het aanvaarden gaat niet over. van Ga dan maar in die pijn zitten of zo. Dat is de, waarom zou je dat doen? Het aanvaarden van dat het is zoals het is. Heeft als doel dat je voorkomt. Dat je in allerlei gedrag verstrikt raakt. Wat eigenlijk helemaal niet meer klopt met. Hoe je zou willen zijn. En wat je zou willen doen. Dus op het moment dat je in je relatie. eigenlijk Maar zo'n beetje allerlei routinematige dingen introduceert. Eigenlijk amper nog met elkaar praat. Amper nog eens een keer dingen durft te doen. Uh, die je normaal niet doet. Of wat dan ook. Wordt het gewoon een soort. Uh, slagkaars die uitgaat. Ja. Ja. En uh, ik bedoel, Het is niet per se een heel somber boek... maar dat hoofdstuk over relaties vond ik toch wel een beetje somber. Want het gaat er toch wel over dat heel veel mensen maar bij elkaar blijven... omdat dat nou eenmaal zo is en omdat ze niet weg durven te gaan. Je kijkt nu alsof ik het niet goed begrepen. Nou uh, ik geloof niet dat het is dat helemaal van van een nee, nou ja, ja. helemaal Het percentage van 30% blijft uiteindelijk bij elkaar en 30% dit. En... Maar ik, werd, ik dacht wel van... Hm, er zijn toch ook wel relaties die goed gaan, toch? Tuurlijk zijn er relaties die goed gaan, ja. Nee, maar het is ook niet zo dat ik nu dat Roxen een boekje heeft geschreven. dat de rest van de mensheid het allemaal niet begrepen heeft. en dat ze het nou op deze manier moeten gaan doen. Dat is niet waar het over gaat. Weet je, maar, maar de, de valk kan in relaties. en dat speelt op allerlei niveaus. speelt. dat kan op het niveau spelen. dat het helemaal dood is. Tot en met op het gewone dagelijkse interactie van. Boel, nou, Neem iets heel simpels. Van, op het moment dat je gekwetst wordt of je gekrenkt voelt of je niet begrepen voelt. Kun je ervoor kiezen om gewoon afstand in te bouwen. Door dingen maar niet meer te noemen. Door maar een beetje bij elkaar uit de buurt te blijven. Op die manier voorkom je conflicten. Op die manier voorkom je dat je je kwetsbaar voelt. Maar ondertussen leidt het er ook toe dat je elkaar gewoon kwijtraakt. Ja, wat, wat moet je dan wel doen? Stel dat het inderdaad gebeurt. Hè, na een aantal jaren uh, verandert iemand. Of mm -hmm. uh, ga je zelf andere voorkeuren ontwikkelen. En uh, blijkt opeens wat je altijd zo leuk vond. Aan die partner uh, opeens een beetje gaat irriteren. Ja. Wat doe je dan? Wat, je mag ze niet veranderen. Hè? Dat hoort niet, geloof mm -hmm. ik. Je partner veranderen. Mm -hmm. Maar wat moet je dan wel doen? Ja, kijk, het gaat erom of je het lef hebt om. Ook al ben je al tien jaar bij elkaar, of twintig jaar bij elkaar, of je het lef hebt om opnieuw te kijken naar wie die ander nou inmiddels geworden is. En wie jij geworden bent en hoe dat bij elkaar past. Ja, maar dat kan dus de conclusie zijn dat het helemaal niet meer bij elkaar Nee, padt. dat zou zomaar kunnen. En dat zou ofwel betekenen dat je moet gaan kijken of je een andere vorm kunt vinden... die weer meer recht doet aan wie je alle twee bent. Ja, en de uiterste consequentie zou misschien inderdaad kunnen zijn... dat je moet concluderen dat je niet samen verder kan. Zouden meer mensen dat moeten doen, denk je, om gelukkiger te worden? Nou kijk, zolang mensen gelukkig zijn, hoeven ze dat allemaal niet te doen. Maar het ja. gaat er natuurlijk over dat op het moment... dat je eigenlijk gewoon niet meer goed in je vel zit... of niet meer goed zit in je relatie... of eigenlijk merkt van, uh, ja, dat je toevallig nog in hetzelfde huis woont... en een soort routinematige manier van met elkaar omgaan hebt... maar eigenlijk niks meer voelt voor elkaar... dan is er wel werk aan de winkel. Waarom zou je je tijd op die manier voldoen? Waarom zou je dat elkaar aandoen om op die manier je tijd maar uit te zetten? Voor de kinderen? Ja, maar alsof die kinderen daar zo blijven worden... En ik zeg niet dat mensen uit elkaar moeten gaan. Hè, anders krijg ik dat dadelijk wel een bordje. De tip in Kaasloena ja, Maak in Kaas Luna, ja, een eind naar je relatie. Ja, ga naar Rox en je kunt uit elkaar. Ja. Nee, het gaat juist over dat, dat door ook naar, naar die pijn te durven kijken... naar het gemis te durven kijken... kun je ook weer aanklopingspunten vinden vaak. Dat zie ik in mijn spreekkamer, maar dat zie ik ook bij mensen om me heen. Als je eerlijk durft te zijn over wat je in de weg zit... vind je juist vaak ook weer de aanknopingspunten van hoe je er een andere draai aan kunt geven. En dat zie je ook bij jezelf. En dat zie ik ook bij mezelf, ja. En, dat is, en, dat, en dit gaat niet alleen over dramatische relatieproblemen of zo. Dit hele boek gaat niet alleen maar over hele serieuze, ernstige problemen. Het gaat ook om hele kleine dingen. Het gaat gewoon om de dagelijkse interactie. Ja, en, en steeds aan de, het einde van die hoofdstukken... dan zeg je ook wat mensen kunnen doen. Hè? Dat, ze, dat ze even goed moeten stilstaan bij uh, hoe het is. Ja, hoe de relatie dat is, dat is en wat ze precies, belangrijk vinden, die waarde precies, weer. Ja. Maar, maar het begint al bij goed stil durven staan bij hoe het eigenlijk is. Wij leven vooral in onze verhalen over ons leven. We hebben allerlei ideeën, allerlei opvattingen, allerlei theorieën over hoe ons leven is, over hoe onze partner is, over hoe we zelf zijn. Maar dat heeft vaak helemaal niet zoveel te maken met de werkelijkheid. Is dat zo? Ja. Denk je dat veel mensen elkaar of hun eigen leven, of zichzelf en hun eigen leven dus niet zo goed kennen? Ja. Nee, kijk, dat is zo'n lastig bijeffect van dat brein van ons. Dat brein is wel bezig met wat geweest is. Of zitten te fantaseren over wat er gaat komen. En daar vinden we van alles van. En het is heel moeilijk om in je kamer te gaan zitten... en dan nou gewoon eens naar je kind te kijken... en dan nou gewoon eens naar je partner te kijken... En te durven denken, hoe vind ik haar nou eigenlijk? Ja, of hoe vind precies. Ik haar? Ja. Want dat is natuurlijk een enge gedachte. Want ja, ja, voor hetzelfde het, geld kom je tot de conclusie dat je denkt... Well, eigenlijk is het helemaal niet zo nee, leuk. Het is, het is natuurlijk een enge gedachte, tuurlijk. En je komt ongetwijfeld betijdenweide dan op antwoorden... en op gevoelens waar je niet heel vrolijk van wordt. Maar als je die vraag helemaal niet meer durft te stellen... wat zit je dan te doen? Het is toch raar dat je bij iemand bent, je hele leven... en ook van iemand anders verwacht dat hij zijn hele leven bij je is... maar dat je je eigenlijk maar nooit meer durft af te vragen... of dit nog wel is wat je wil... Dus op heel veel uh, fronten in het leven is het belangrijk om, om, om voortdurend, of niet voortdurend, maar af en toe stil te staan bij hoe het is. Dus in het nu leven, bekijken wat je doet, bekijken uh, welke mensen er zijn, hoe je daarmee omgaat. Ja. Steeds je heel veel dingen afvragen over wat je zelf doet en over hoe die ander is. Ja, en kijk en de, de piste is gewoon een beetje: van wij raken heel snel verstrikt in allerlei routines en patronen. En voor je het weet, doe je dat op die manier, omdat je het altijd op die manier doet. Maar is dat nou werkelijk ook hoe je het wil doen? En klopt het eigenlijk nog wel? En is het beeld dat je van jezelf hebt wel goed? Ja, dat vervolgens. is dus niet van, Ik denk namelijk dat ik mezelf wel redelijk goed ken, maar dat is ook een misverstand. Nee hoor, dat zou ook een uitzondering zomaar, kunnen zijn. Je zou zomaar een uitzondering kunnen zijn. Nee, nee, ik, ik denk het eigenlijk, ja. Nee Kijk, me, mensen kunnen, hebben natuurlijk hebben mensen een beeld van zichzelf, je kunt niet anders. Weet je? En, en, en, en, en ongetwijfeld zal het ook zo zijn dat de een heeft een beeld wat een stuk functioneler is dan de ander. Ja. Ik bedoel, als jij redelijk goed in je vel zit en je bent redelijk blij met jezelf en je kunt jezelf <laughs> en relatief... ja, nee die, die indruk had ik al. Ja. En je kunt jezelf ook nog een beetje relativeren. Nee, uh, <laughs> Nee, kijk. Maar bedoel, dat is op zich denk ik, leidt dat tot een positie waarin je voor een deel dingen kunt verdragen en voor een deel uh, doortastend durft op te treden, enzovoort. Dan heb je een soort zelfconcept wat functioneel is. Ja. Maar er lopen natuurlijk allerlei mensen rond met allerlei ideeën op zichzelf die helemaal niet functioneel zijn. Maar uh, als ik dan nog heel even iets over mezelf mag zeggen... dan heb ik het gevoel dat ik wel redelijk goed weet hoe ik in elkaar zit... maar dat ik dat niet kan besturen. Dat nee. ik niet de instrumenten in handen heb... om de dingen die ik zou willen veranderen ook echt aan te pakken. Nee, maar dat is toch een misvatting. Ja, dat, dat zou wat? kunnen. Je ja, kan, kan, kan, ja. kan toch wel wat veranderen? Ja. Nee, natuurlijk kun je wel wat veranderen. Nee, want wat heeft het anders voor zin of zo? Weet je, maar... maar um, het gaat uiteindelijk niet over dat je snapt hoe het in elkaar zit. Of dat je snapt hoe je zelf in elkaar zit. Dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Het dat gaat... zeg je net. Nee. Nadenken. Nee, natuurlijk niet. Weet je? Oh. Want dan krijg je al die theorieën. Dat is nou juist het idee dat mensen meer in het verhaal leven... Dan, dan in de werkelijkheid. Het gaat veel meer over dat je bij je ervaring komt. En niet in al je verhalen over je leven. Dus je moet voelen meer dan denken bijna. Ja. Ervaren. Ja. Oké. Okay. Ik ga even zeggen wat we in het uh, volgende uur gaan doen... Uh, en dan uh, wil ik daarna misschien, als het kan, even heel kort nog iets over de dood. Moet je, maar goed, daar komen we dan straks over. Ja. Om, dat, om een beetje vrolijk te eindigen. Zo ja, maar nee, zeggen. nee, nee, maar goed. Het een uh... feest gaat natuurlijk ook over. Ja. Ja, gelukkig gaat toch voorbij. Gelukkig gaan we door. Al die ellende <laughs> houdt een keertje op. Uh, nee, het leven is geen feest, dat is inderdaad waar. Oh ja, nee, dat wou ik zeggen. Dit gesprek houdt dus bijna op. Dan komt Radio Bergrijk. En om uh, twee minuten over één, dan gaan wij door met Kaas En dan blijft Ando Rocks trouwens zitten. Dus u kunt met hem in gesprek als u dat wilt. Ik heb ook een vraag geformuleerd. En uh, die vraag uh, die, uh, luidt als volgt: Iedereen krijgt te maken met verdriet en tegenslagen, uh, hoe gaat u om met de tegenslagen in uw leven? Hoe overwint u die? Hoe verwerkt u die? Hoe gaat u vervolgens door? En wat neemt u ervan mee? Wat leert u van uh, die tegenslagen... en hoe u daar uiteindelijk mee omgegaan bent? Als u wilt, kunt u bellen, 0800-1121. U kunt mailen, kasteluna.ncrv.nl. En u kunt twitteren uh, via hashtag Kasteluna... Ik wijs u nog één keer op de podcast van dit gesprek... en op de website kazaluna.ncrv.nl. En daar kunt u ook zich aanmelden voor onze nieuwsbrief bijvoorbeeld. Moet u maar eens gaan kijken. kazaluna.ncrv.nl. Dan hebben wij nog ruim een minuut om aan te geven... Nee, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja, ik doe toch maar. Waarom moeten wij meer nadenken over de dood? Want dat zeg jij volgens mij. We moeten meer stilstaan bij het feit dat het leven eindig is. Ja. Nou ja, waar het om gaat is, is het hebben over waarden. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben beperkte tijd. We kunnen maar een beperkt aantal dingen doen in het leven. Maar we zijn geneigd om niet stil te staan bij die eindigheid. Ik wel, heel erg. Ja, oh, wel, ook voor sommige zommer. mensen wel. Nee, precies, dat kan ze dat, dat wel doen. somber van. dat wel, maar uiteindelijk is het zo dat voor de meeste mensen is het idee dat je doodgaat en dat je alles kwijt zult raken wat je hebt, of kunt kwijtraken wat je hebt, is niet echt een prettige gedachte. Dus daar sta je liever niet bij stil. Dat is heel menselijk. Ja. Tegelijkertijd is het besef van die eindigheid, en al die zenboeddhisten weten dat al heel lang, het besef van die eindigheid maakt het soms heel simpel om scherp te krijgen waar het nou eigenlijk om te doen is in het leven. En daarom moet je er af en toe bij stilstaan. En daarom is het goed om er bij stil te staan. Goed. Ja, ik heb nog. Ja, nou ja, we moeten, we moeten, we moeten opmaken. We moeten uh, ophouden, we moeten plaatsmaken voor Radio Bergeijk. Ik kan nog net even zeggen dat de telefoonnummer van Luna, 0800 0801121 is. Het mailadres kazeluna.ncrv.nl ncrv.nl En uh, twitteren kan via hashtag Kaseloenen. Wij gaan er even uit voor Radio Bergeijk en het Journaal. Om twee minuten over één ben ik terug samen met Ando Rox. Tot zometeen.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 Heelisch, Romanus. stroom. Today, in the world of freedom, the proudest poster to Radio Bergeik. Ik ben een bergeiker. Het radiostation voor Bergeik. Dames en heren, goeiedag. Het is een, uh, u weet het natuurlijk allemaal... Speciale dag, het is. We uh, kennen die Marsdag en. Uh, nou ja, uh, uh, uh, ongetwijfeld uh, wordt het een het succes en uh, daarom hebben wij ook beloofd dat we daar uh, bij zouden zijn. En dat is ook zo. Uh, oh, oh. Namelijk in het centrum van Berghijk staat onze verslaggever uh, ter plaatse en dat is uh, Peer van Eersel. En ik ga eens even proberen of ik uh, contact kan krijgen met Peer van Eersel. Peer van Eersel, hoort u bij? Nee, nee jongen. blijf met mijn microfoon af. Krijg kleine darm, hey, hey moet je schop? Hallo? Per? Toon? Ja? Ja, dier, het is feest hier. Ja? Ja, het is gezelligheid. Werkrijk ja. is uitgelopen. Ja. Het is uh, een, een komen en gaan van mensen die allemaal zeer uh, ja, nou ja, enthousiast zijn. En uh, weten wat er gaat gebeuren. Maar toch ieder jaar weer benieuwd zijn hoe het uh, zich gaat uh, afspelen. Ja. En of, uh, of het lukt. Ja. Ieder jaar is het weer een groot uh, uh, ja, vraag of het lukt. Ja. Uh, ik, uh, ik ga even een paar deelnemers uh, aan je voorstellen. Ik, ik beschrijf loop. even de situatie, hoe het eruit ziet. Nou, en, ik sta hier uh, op de hoek van de Dominee Straat en het Hof. Ja. Uh, achter mij uh, is de open kadderlek. Waar uh, het echtpaar uh, in zit, daar ga ik straks even een kort gesprek mee voeren. Uh, als je hier om de hoek kijkt bij het hof, daar is de drukkerij Bruna. Daarboven het, het raam staat al half open. En het, uh, het, het leuke is, en dat is de winkeliersvereniging, heeft echt zijn best gedaan... om de uh, Bergrijk in het zwart-wit uit te voeren. Oh, dat ja. is... Iedereen is in het zwart-wit gekleed. Ja. En uh, de heel Bergijk is eigenlijk in het zwart-wit, om helemaal uit natuurlijk 1963 weer in ieders geheugen uh, uh, op te roepen. Ja, dan vraag ik even een tijdje of je hier ook de knop op zwart-wit kunt zetten. Dan hebben we ook zwart-wit radio. Ja, dan hebben we echt hebben we helemaal zoals het toen was. Goed. Dus iedereen dacht van, waar was ik toen? Nou, wij zijn nu hier. Uh, en we doen alsof het toen is. Ik loop even naar de open auto, want daar. En dat is heel erg leuk. Want uh, het echtpaar wordt dit jaar vertolkt door uh, John en Marja Gielen. Van Drukkerij Gielen natuurlijk. Ik ga eerst even naar uh, John Gielen. Dag John. Uh, peer. Nou, je, je, je hebt je echt helemaal je haar in de Briantine. Echt ja. erg mooi. Ja. Jij speelt... Ik speel uh, Kennedy. Jij bent John F. Kennedy. Ik ben John F. Kennedy. Nou, in de, heel in de verte, als je een beetje je ogen dichtknijpt door je ooghaar, heb je er iets van weg. Dat is knap getroffen. Je hebt echt een mooie, zo'n smalle strop daar zo, En uh, zo'n smalle revers aan je Het aan je, aan je Ziet er heel levensrecht uit. Jij zit op de achterbank. En naast je zit... Dag Marjan! Hallo! Jij doet Jackie? Ja! Ja, dat is mooi, je hebt een mantelpakje aan ja. en een dophoedje op. Ja. ja en je hebt zo'n valen voor je, voor je ogen. Echt ja. helemaal, 1960. Ja. We gaan helemaal terug. Uh, ja. <laughs> ja, ik vind en je hebt het, een zakje, het zakje, allemaal. je allemaal, hebt plastic zakje. We hebben thuis hartstikke lang geoefend, maar ik hoop dat het goed gaat. Ja, want uh, jou is het straks over die achterklep. Nou ja, laat ik niet te veel <laughs> ja uh, Heb ja, je het zakje Ja, ik heb het zakje. Ik heb, het, zakje. Ik heb het gisteren, ah, gisteren is... heb ik het gemaakt, ja. helemaal zelf. Dat zijn de varkens. De banden, een beetje opgewarmd en ingewanden en alles. Ja. En dat heb ik ingewanden en varkenshersenen. Ja, het, heb je het? dat? Dat uh, is het zakje ja. wat je straks precies de <laughs> twee hoofden inhoudt. Ja. En dat zakje, dat, dat spat dan kapot. Nou ja, laten we niet te veel verraden... Dat is dat zakje hersenen. Uh, goed, nou, ik zou zeggen: de burgemeester staat klaar. Het is niet de burgemeester, het is de voorzitter van de Winkeliersvereniging. Uh, die staat om de hoek klaar. Oh, ik hoorde het aftellen al. De auto wordt gestart. De Cadillac. Jongens, veel succes. Heel veel plezier bij de jaarlijkse Kennedy Mars. Tot dat jullie meedoen. doen. Heel sportief. Het echtpaar spelen. Ik ren gauw op de hoek. Oh. Ja, wacht oh, nee, ja, even bij, bij de Bruna boven de boekhandel. De eerste verdieping staat het raam al half open. Uh, Theo, ben je klaar? Ik ben er helemaal ja. klaar voor, B. Theo, want jij, jij, jij bent dit jaar Oswald. Die Harvey Oswald. Precies. Oh, geweldig, laat me even je geweer zien. Hier is oh, Ja, hoog, oh, dat is hem! Scherp... Dubbelloos jachtgeweer is het! Met scherpschutters vizier. En dat is de boekhandel, de eerste etage waar jij straks... Maar goed, laat ik niet te veel verraden. Nee, ik zit nu nog aan mijn lunchpakketje. Jij zit nog aan je lunchpakket. Uh, dank, ik ga hier, op een strategisch bij de muziekkiosk, ga ik staan. We gaan eens aan, ja, daar! U, u hoort de brassband langskomen, dat is gewoon uh, de, onze eigen harmonie, maar die speelt nu Amerikaanse brassbandmuziek. U ziet de majorettes nu met van die gekleurde pompoenen zwaaien voor de presidentiële auto uit. Is dat straks een soort cheerlieder, zoals ze dat in uh, Amerika noemen? Een optocht van vrolijke uh, meiden die het die publiek opwarmen. Ik zou zeggen: daar, ja, daar gaan we. Het is precies uh, de het tijdstip. 12 uur 24! 12 uur 24! En oh ja, ja, ja, kijk, daar komt een te langzaam. Stapgoedsgewijs komt daar die open Cadillac aan. En hij draait zo direct de bocht om. Oh, het is prachtig om dat weer helemaal in zwart zwartwit te zien hier in dan Gewoon gewoon ongelooflijk, mensen, er staan te joelen en te wapperen. Er vallen allemaal kleine papiertjes uit de ramen. Het is niet zo hoog hier als toen in Dallas, maar toch heb je een, een soort idee van een. Ja, een tape. Ja, daar komt hij aan. Ja, is, ik leg nu aan. Ja, daar draaien ze de, daar draaien ze de bocht om. En... Ja, daar spatten de hersenen over de achterklep. Ja, Jackie, goed zo, Maya. Ja, goed zo. Maya, weet niet hoe snel ze over de achterklep weg moet komen? De veiligheidsmensen... Die springen ervoor. Ach... Oh... Achter... Oh, mijn God. Oh, wat zie ik nu? Oh. Maya, je hebt het zakje nog in je hand. Oh. John! John! Oh my God. De auto spurt weg! Veiligheid mensen erachteraan! Ik ren erachteraan! Volgens mij is John zijn halve achterhoofd weggeschoten. Achter is verschrikkelijk, ze gaan je meteen door. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd, ja, Pier? Het is verschrikkelijk. Wat is er gebeurd? Het is verschrikkelijk. Wat is er gebeurd? Volgens mij heeft Theo van Beurzen gemist. En is, als ik het zo goed gezien heb, is de, de kogel binnengedrongen... vlak achter de rechter van Joe Gielen. En is zijn halve achterhoofd eruit geblazen. En zijn het dus een echte maar, resten. Maar, maar, peer. Dat kan ik niet geweest zijn. Kijk, dit is geen echt weer. De schoten kwamen juist van de Sint-Peterskerk. Heb je dat niet gezien? Kijk daar, die rookpluimpjes achter dat Ach, Op dat die... groene heuveltje. Ik ren even naar het groene heuveltje, Daar staat er Ik word erin geluist. Ik word erin geluist. Ik heb het niet ja, gedaan. Ja, vuile communist, ik ren nu naar de openkant. Het is een complot van allerlei andere mensen tegen mij. Ja, de Bergerkse maffia zit erachter. Goed. Ik loop even hier naar het talud. Daar tegenover de kerk, en daar staat een amateur geluidsopnameman. Dat is... Die speelt Zaproeder. En het is, het is Staf Gozens. Inderdaad. Staf, jij hebt de geluiden opgenomen van jouw kant af. Precies. Kan je het even laten terug horen? Natuurlijk. Wat volgens jou waren er? De... Vijf schoten, minimaal. En ze kwamen van die kant. Ik hoop dat het stereo-effect dat kan laten horen. Goed, Staf. Laat maar even horen. Nou, het is een zeer on, on, onduidelijk zwart-wit bandje. Zijn, de geweerschoten zijn niet helder te tellen. Jawel, als je het op de koptelefoon hoort... dan hoor je heel duidelijk de schoten van de andere kant. Oh, wacht. Ik zie, bij Bruna wordt, wordt Lee Harvey... tijdens de Theo van Durst naar buiten geleid. Tussen agenten in. Het is een komport! Peer van Eersel, red mij! Wacht even, ik speel even met Jack Ruby. Vanaf dat we even Zo. Ik ja? heb er niets mee te maken. Ik heb een hoedje op. Ik... Kijk maar naar de schaduw op de foto van het geweer. Jij ik... vuile communist. Deo van Eugen. De ah! Grote genade! Peer, wat doe je nou? Ach. Oh! Au. Dat doet gemeen zeer, een buikschot. Ja, ik had... Au. Oh! Ik had de patroonhouder gevuld met losse knodders, maar in de... In de loop zat nog zat een scherp patroon. Kan iemand mij naar nou een eerste hulpinstelling brengen? Excuus. Au! Oh. Nou ja, goed. Dat hoort allemaal. In de, ja, dat kan gebeuren in, in de vuur van het spel. Uh, de mensen zijn hier een rapperoer, rennen door elkaar heen. Bert, Bert, Bert. Toon Spoorberg hier. Ja, goeiedag, Toon. Het klopt nog, nog verschrikkelijk hectisch. Heb ik goed begrepen dat, dat John Gielen daadwerkelijk... Het loodje heeft gelegd. Ja, John Gielen is zojuist, zegt de, organice, zegt de, de voorzitter van de winkeliersvereniging... ...is officieel... Overleden, overleden. verklaard? Overleden verklaard. Grote genade. Dus de adjunct-directeur van Drukkerij Giele heeft nu de macht overgenomen. Hij heeft al meteen, meteen al een soort, soort eet afgelegd. Hij is door... al beëdigd. Terwijl het lijk van John Gielen eigenlijk nog warm was... Ja. ...hebben we al een nieuwe directeur bij Drukkerij Gielen. Dat hoeft natuurlijk. Dat is toch niet te geloven? Zo zit de politiek in elkaar. Maar dan begrijp ik dat ook Theo van deurze een, een buikschot heeft opgelopen. Theo van deurze is omgekomen. Nou ja, net niet omgekomen. Oh. Nou. Voordat hij een verklaring heeft kunnen afleggen. Is, nou, de, de, de, iedereen is helemaal in de war. Ja, ik zelf ook. Ja. We mogen dus spreken van een klappend succes van deze Kennedy Mars. Ja, het is, het is echt uh, ja, zoals ze in, in, in, in België de slag bij Waterloo ieder jaar nadoen. Is ja, het? Ja, ja, ja, ja. Nou, uh, we moeten afronden, peer. Ja, het is een geweldig feestdag. Ach, daar gaan de ballonnen alweer de lucht in. Kijk. Ja, daar zijn de kinderen die stromen op het af en daar gaan de ballonnen de lucht in. Ik ga afsluiten. Ik ga naar jou terug. Dankjewel. Ik kom kom aan, Ik moet nog even mijn luge wegbrengen. En ja. En als je vlot Nou ja, goed. Oké. Okay. Ja. Kom maar zo aan. Dankjewel. Ja. Nou, dames en heren, u heeft het gehoord, het live-verslag van de Kennedy-mars van dit jaar in Bergerijk. Ik zou zeggen, tijdje, zet even moordmuziek op. Dit is een vreemd, maar waar verhaal... Over geschiedenis die zich steeds weer herhaalt. De gebeurtenissen die nu volgen, geschieden precies eender na 100 jaar. President Lincoln en president Kennedy waren beide betrokken bij de invoering van gelijke burgerrechten. Lincoln werd gekozen in 1860. Kennedy werd president in 1960, 100 jaar later. Beiden werden ze op gelijke wijze vermoord, met een schot in het hoofd. Beide keren heten hun opvolger Johnson, democraten met een zetel in de Senaat. Andrew Johnson werd geboren in 1808. Lyndon Johnson in 1908, 100 jaar later. De man die Lincoln vermoorde, John Wilkes Booth, werd geboren in 1839. Lee Harvey Oswald... De man die op president Kennedy schoot, werd geboren in 1939, honderd jaar later. De twee moordenaars, Booth en Oswald, werden beide om het leven gebracht, voordat ze konden terechtstaan. De beide presidentsvrouwen verloren een kind in de tijd dat ze het witte huis bewoonden. Beide presidenten werden op een vrijdag vermoord in het bijzijn van hun vrouw. Zo ziet u dat het waarheid is dat de geschiedenis zich herhaalt. Nou, dat was uh, de moordmuziek en een... Uh, ah, daar is Peer van Eersel. Oh god, wat een commotie. Ja. Ach. Maar uh, ik moet zeggen, het klonk allemaal zeer uh, ja, geslaagd, mag ik wel zeggen. Deze, op deze precies verjaardag van... Wacht even. Wat de dag is vandaag? 21. Ja, maar dat klopt niet. Want? Kennedy was op 22. Ach. Jij zei de goede datum. Ja, ik nam aan dat de organisatie dat toch wel al... Ja, de winkeliersvereniging ging, ging uit van onze datum. Oh ja, dat is een vergissing. Ze luisteren altijd naar Radio Bergheik, omdat wij de juiste dag altijd weten die het is van de week. Dat is dan een vergissing, dat had morgen moeten zijn. Iedereen zet zo'n horloge altijd gelijk op Bergijk en zelfs... Ja, ja, wrijf het er nou maar in. De Eikelberg wordt pas gedrukt als ze bij ons horen welke dag het is, die dag. Ja, nou, dat is dan een vergissing. Dus John Gielen is een dag te vroeg? Ja. Nou, ehm um... Nou ja, goed, het, het... Volgens mij moeten we dit gewoon uh, onder ons houden. Radio uh, ja, dames en heren, dat was dus een uh, volkomen geslaagde... ...precies op de goede dag gehouden Kennedy Mars. De tijd zit erop voor vandaag. Morgen is het weer een gewone dag. En uh, ik wens alle zieke een wetenschap. En, uh... en nogmaals namens de hele bergrijkse bevolking... ...alle twaalf deelnemers die zo belangloos hun vrije tijd... ...hebben gegeven aan dit evenement. Ja. Jongens, hartstikke bedankt. Sportief meegedaan. En Maya, alles sterk. En dat ook geldt ook voor Theo van Deurzen natuurlijk. En voor alle gezonde bergijkenaren, kop op. Thank you.